9 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Justitie in België onderzoekt of de sabotage van een kerncentrale afgelopen zomer het werk was van terroristen. Dat zei de Belgische terrorismebestrijder André van Doren op een Waalse televisiezender. Het onderzoek wordt in het diepste geheim gedaan door het federaal parket. Dat wijst er volgens van Doren op dat de daders mogelijk een terroristisch oogmerk hadden. In augustus lekte in de kerncentrale bij Antwerpen in korte tijd veel smeerolie weg. Een stoomturbine raakte daardoor oververhit. Al snel bleek dat de olieleiding was gesaboteerd. De reactor ligt nog steeds stil. 40.000 alleenstaande ouders die zouden worden gekort op hun kindgebonden budget... worden door de Belastingdienst ontzien maakte de Nationale Ombudsman bekend in Reporter Radio. Het kindgebonden budget is bedoeld voor ouders met weinig geld. Een deel van hen heeft de afgelopen tijd een te hoog bedrag aan toeslagen gekregen. en De Belastingdienst wilde dat verrekenen. Maar daardoor zouden 40.000 eenoudergezinnen onder het bestaansminimum komen. De Belastingdienst heeft nu op aandringen van de Ombudsman besloten... dat die gezinnen in ieder geval niet worden gekort op hun kindgebonden budget. Zo'n 300 huishoudens in Apeldoorn zitten de komende dagen zonder gas. Door een gesprongen waterleiding is ook de gasleiding beschadigd. Er is water en modder in terechtgekomen. In het getroffen gebied zit ook een woonzorgcentrum. Het duurt zeker enkele dagen voordat de gasleiding is schoongemaakt. In juni was er ook al water en vuil in de gasleiding gekomen in Apeldoorn. Toen kwam dat doordat er iets mis was gegaan bij werkzaamheden. 1300 huizen zaten toen een week zonder gas. Jeroen Krabe heeft in Amsterdam de Frans-Bannink-kok penning gekregen. De 70-jarige acteur en regisseur kreeg de onderscheiding... bij de viering van zijn verjaardag uit de handen van burgemeester Van der Laan. De penning is een eerbetoon aan mensen... die lange tijd veel voor Amsterdam hebben betekend. Het weer. De regen trekt vanavond naar het oosten weg. Vannacht kan het in het binnenland licht vriezen. Morgen wisselend bewolkt en buien met kans op hagel en onweer. Het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Hele wat luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1041. Mijn naam is Benno Veugenhuur en ik ben uw gast hier voor de komende twee uur... ...voor dit AIDS muziekprogramma hier op CFM Zandvoort. We beginnen met de nieuwe CD, Whispers of... the ...nee, the, Whispers the Falling Snow. Snow, wat weer dan? Heb je op de late avond, gaat het allemaal niet meer zo soepel. En komt van Dan Chatburn, dat weer wel. En uh, ja, we gaan beginnen richting de kerst. Ik ben er klaar voor. We overspoelen met kerstwerkjes, dus we gaan er gauw mee beginnen. Veel luisterplezier. Have I lost myself along the way? I need to know so I can find the right.